Artsen schreven 15% meer recepten uit, maar de kosten bleven beperkt door het beleid van verzekeraars om alleen het goedkoopste geneesmiddel te vergoeden. De stijging van het medicijngebruik komt onder meer doordat de anticonceptiepil en cholesterolverlagers vaker werden voorgeschreven. De Nederlandse inzending voor de Oscars blijft de film The Silent Army, de internationale versie van Wit Licht met Marco Borsato. Er was kritiek op de nominatie omdat de film mogelijk niet voldeed aan de voorwaarden voor buitenlandse films. Zo zou er te veel Engels in worden gesproken. Maar de Nederlandse Oscarcommissie ziet geen reden om de beslissing te herroepen. Dan het weer: opklaringen en droog en minimaal vannacht rond 12 graden. Morgen geregeld zon en een middagtemperatuur van 19 tot 23 graden. Dit was het, Show. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Romp met de gitaar, que no siempre nooit hey. cuando se zingen. in de stad ben, wanneer ik Cuando se stad a su vela, in se stad a dolore cuando in de stad ben, in de stad ben, wanneer ik in de stad ben, wanneer in de stad ben, wanneer baila, in baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila Esta rumba wat que yo dat ik pero dat siempre cantaré, dat no ik no siempre cantaré. Esta rumba dat ik daarna, dat ik daarna, cuando se inmala cuando se inmala su vela cuando se inmala baila baila baila baila baila baila baila me rumba es un esto siempre cantare, pero no siempre cantare pero no siempre cantare Esta rumba un Siempre cantaré en Perú siempre cantaré pero no siempre cantaré esta rumba paisana veo que yo siempre en siempre cantaré pero no siempre cantaré esta rumba que yo siempre en siempre cantaré pero no siempre cantaré esta rumba que yo siempre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 met een gouden kogel leg ik haar om Dat ze zo gemeen was, zo vreemd En zo dom Op een dinsdag, een rode dinsdag In mij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 In Eens op een donderdag Hoopelijk een witte Zie ik het leven Eindelijk weer zitten en pak ik de draad Zomaar weer op Trek ik mijn Op een donderdag, een donderdag In mij mij. Eens op een vrijdag, waarschijnlijk een grijze Ben ik veel ouder Zel ik haar op, zeg. Ik was vroeger je man heb je zin in een man langs het strand op een vrijdag. The plow that old long nine foot cut inside standing at the old turtle. Oh, down, down in Mississippi, down in Mississippi. Where When I was gone. Down in, in Mississippi, Mississippi Where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 Armand, hij is altijd een protestzanger geweest. En op deze manier bracht hij ja, een beetje het leven aan het licht, zal ik het maar noemen. Hè? De formatie Pussycat uit Limburg. zaten grote hits onder andere Mississippi, Georgie. Then the music Stop, Teenage Queenie. Maar dit is ook geschreven door Werner Teunissen. My Broken Souvenirs. Each moment of tea. Nee.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 any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 The stars that never were well. are parking cars and pumping gas. I got a hot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 close It's what friends are for For good times And bad times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 On your way, then my one beautiful bird, you will have love. Surprise! U opgevallen is die bassist Hoe mooi dat die speelt En dan die pianist Zo mooi in elkaar gezet Door producer Bert Beckerack Dit zijn de vaste mannen Samen met Gerard van Mazakkers. En het is altijd weg Ik zet er glazen op tafel I'm the best of fles, We mm, bakken en we broeien en dan over op zes Als je zin hebt kan je meedoen Je komt er waarin Ik laat de dag nog even duren Ik kijk niet op een uur Ik doe mijn huis in Want het is altijd Altijd nou Of het nop, ik nog winksteren op of stel.